Jon van Kamp met het NRS-journaal. In Marseille zijn twee lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat daar dit weekend in stortte. In de nacht van zaterdag op zondag werd het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad verwoest door een hevige explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. Vijf mensen die in de buurt van het gebouw wonen zijn gewond geraakt. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd omdat de omliggende panden mogelijk ook in kunnen storten. Eerder melden de autoriteiten te vermoeden dat er in totaal acht mensen onder het puin liggen. Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Onderzocht wordt onder meer waar het lek vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor de Verenigde Staten. Afgelopen week bleek dat op internet geheime stukken circuleren van zowel het Amerikaanse leger als de inlichtingendiensten van de VS. In een van de documenten staat onder meer dat de Oekraïne binnenkort geen munitie meer heeft voor het luchtverdedigingssysteem. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn de afgelopen dag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij. Die is opgericht door de gevangengenomen oud-president Saakashvili. De demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker zeven burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, meldden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De twee oostelijke provincies, Kharkiv en Saporisha werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten twee doden, En in de stad Saporisha werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. Het weer. De ochtend begint droog. In het oosten breekt de zon af en toe door. maar de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen. En het wordt een gat of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Den Oeverzaanstad staat bij Horen een file van 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Komt er een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Are you ready? You don't turn me on feeling hey, <laughs> hey, to show me hey, how free Check to a hotel Order up a main buy myself a nice girl Somehow I got a go. forget about us oh, you me. forget about, oh, about zfm I'm mm -hmm. tell me that I'm not Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marseille zijn twee lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat daar dit weekend instortte. In de nacht van zaterdag op zondag werd het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad verwoest door een hevige explosie. Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Afgelopen week bleek dat op internet stukken staan waarin onder meer geheime informatie staat over de bewapening van Oekraïne. In de Georgische hoofdstad de militie zijn gisteren duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Die wordt door de demonstranten gezien als verlengstuk van Rusland. Het weer de ochtend begint droog, in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen en het wordt een graad op 15. Wat is er gebeurd, wat is er gebeurd met? hier komt niets of niemand tussen En wat is er gebeurd met, deze vlam valt niet te blussen Wat is er gebeurd, jij was morgen en wel te rusten Wat is er gebeurd, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd is er Waarom die twijfels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 gebeurd? Yeah, yeah, yeah. Zonder gebeurt. jou, voel te slapen. Zonder kussen. Zonder jou, voel te dus slopen. Door de koude regen. Zonder paraplu. Omdat ik zo graag bij jou wil blijven. Voel te trekken. Aan ons vluchten. Maar ik moet het laten rusten. Ik moet.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 To the place I love I'm a stay on